Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Westerschelde is een binnenvaartschip met drie mensen aan boord gekapseist. Dat gebeurde rond middernacht, waardoor is onbekend. Eén opvarende is gered, de twee anderen worden nog vermist. De kustwacht heeft een zoekactie op touw gezet. Ook andere schepen die in de buurt waren helpen met zoeken. Waarschijnlijk zijn de twee nog aan boord. Ze lagen te slapen toen het schip water begon te maken. Het gaat om een binnenvaartschip met dubbele wanden... om extra zware lading te kunnen vervoeren, zoals zand. Het schip was op weg van Brussel naar Bres askins. De separatisten in het oosten van Oekraïne hebben een tijdelijk staakt het vuren voorgesteld dat om zeven uur Nederlandse tijd zou moeten ingaan, dat schrijven Russische media. De Oekraïnse regering zou ermee hebben ingestemd. Het staakt het vuren moet inwoners van de belegerde stad Debaltsevo de kans geven de stad te verlaten. Ze krijgen de keuze of ze naar gebied willen dat door het Oekraïnse leger wordt bewaakt of naar een stad die in handen is van de separatisten. Bij Debaltsevo is de afgelopen week zwaar gevochten. De separatisten proberen de stad in handen te krijgen. De ramp met vlucht MH17 leidt tot steeds meer verdeeldheid in de Tweede Kamer waar de partijen lange tijd redelijk eensgezind aandrongen op meer duidelijkheid... pleitten de coalitiepartijen VVD en PvdA nu voor terughoudendheid. Tijdens een Kamerdebat zeiden ze dat Kamerleden het onafhankelijke onderzoek... niet moeten verstoren door alsmaar vragen te blijven stellen. De oppositie lijkt zich daar niets van aan te trekken. D66 zegt juist steeds meer vragen te hebben. De discussie gaat vooral over de vraag waarom er half juli... ondanks waarschuwingen nog steeds werd gevlogen boven Oost-Oekraïne. In de Eredivisie heeft Ajax opnieuw verloren. In Amsterdam werd het 1-0 voor AZ. Het enige doelpunt viel een kwartier voor tijd en werd gemaakt door Aaron Johansson. Ajax houdt nu 12 punten achterstand op koploper PSV. De afgelopen avond werd ook Herakles tegen Groningen gespeeld. En die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer, het, het vriest een paar graden. Overdag is het droog met geregeld zon. Het wordt 0 tot 3 graden. Maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het zandvoort, zandvoort. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015. Al 25 jaar. Live. ZZNN. Met. met nu de nacht. It's you yeah.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 broken man, but I found my.